Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. In het noorden van Californië is de noodtoestand uitgeroepen... na de aardbeving van vanmorgen. Volgens Amerikaanse media zijn zeker 120 mensen gewond geraakt... van wie zes ernstig. De beving, met een kracht van 6,0 op de schaal van Richter... was in de wijnstreek Napa Valley. Duizenden mensen zitten zonder stroom... doordat veel elektriciteitspalen zijn omgevallen. Strijders van de Islamitische Staat hebben een luchtmachtbasis in het noordoosten van Syrië veroverd op het leger. Tijdens gevechten, die dinsdag al begonnen, zouden meer dan 500 doden zijn gevallen. De meeste van de slachtoffers zijn van IS. De basis in Takba was het laatste bastion van het leger in het noordoosten van Syrië windmolen gaan omwonenden compenseren voor de overlast. Jaarlijks wordt er per molen 3000 euro uitgetrokken waarmee omwonenden bijvoorbeeld een speeltuin of natuurpark kunnen bouwen. Dat hebben de exploitanten vastgelegd in een gedragscode. Omwonenden vinden het niet ver genoeg gaan en willen meer financiële compensatie. Het ebola-virus is nu ook opgedoken in Congo. Zeker twee mensen zijn aan de ziekte overleden. Maar de autoriteiten gaan ervan uit dat ebola in het Noordwesten al aan minstens 13 mensen het leven heeft gekost. Elf zieken zijn in quarantaine geplaatst. Tientallen mensen die in contact zijn geweest met slachtoffers worden opgespoord voor verder onderzoek. Ajax heeft in eigen huis met 3-1 verloren van PSV. De Eindhovenaren staan daardoor op de eerste plaats in de eredivisie naast Pek Zwolle. Pek was eerder vandaag thuis te sterk voor Vitesse. In Zwolle werd het 2-1. Feyenoord leed in de Kuip nederlaag tegen Utrecht. Ook daar werd het 2-1. Ado Den Haag won thuis van, met 3-0 van Groningen. En Nak Twente eindigde in een gelijkspel 1-1. Het weer vannacht, vooral in de kustprovincies, nog een enkele bui. Temperatuur daalt in het binnenland naar 6 graden. En er kan wat mist ontstaan. Morgen af en toe zon, maar in de loop van de dag weer regen. En het is dan zo'n 18 graden. Dit was het en op. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Yeah! Is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur.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 Zingen, dansen, wandelen, leuke dingen doen, uh, Studentengild. Uh, nee, studentengild nog niet. Was je ook wel... een soort studentenvereniging ja, dan of niet? Ja. Oh, Klopt. wat, wat ja. voor vereniging was dat? Nou, in Ede zat ik op Alfa. Oh, ja. Dat was uh, dat je elke week bij elkaar kwam, ging je eerst samen eten. En daarna ging je gewoon samen met een groep van een, 7, 8 studenten. Ging je erbij met onderzoeken en kijken wat het je zei. En ging je echt met elkaar gewoon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 Om in je eigen leven te integreren. Ja. Okay.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 En op het plateau, die mensen zaten eigenlijk gewoon eerst gewoon te babbelen... en lekker hun ding te doen en een beetje leuk te hebben met elkaar. Op een gegeven moment kwam het beseffen: ja, oh wacht even, de, er moet meer gebeuren. En toen gingen ze bij elkaar staan en dan gingen ze bidden. Maar ze gingen naar de rots toe, want ze wilden zo dicht mogelijk bij de, bij de rots zijn... En uh, daar kwamen ze bij elkaar en gingen ze... Oh God, we willen nog dichter bij u zijn. En, en nog meer op u lijken. En, en oh, spreek tot ons Heer. En toen zag ik Jezus, zagen we Jezus in het water. Dus waar ze juist met de rug naartoe waren gaan staan. Die zei, hier ben ik. Ik ben tussen deze mensen. Hier, red deze mensen. Kom op. Deze mensen zijn ja, aan het verdrinken. En jullie zijn veilig. Kom op, help deze mensen. Maar dat hoorden ze niet zo goed. Omdat ze zo zelf bezig waren met uh, hun, hun eigen ja, relatie met God. En dat is uh, uiteraard op niemand kritiek. Het, het gaat alleen om dat God zelf zo liefdevol is. En zo graag iedereen op dat plateau wil hebben. Dat dit gewoon een boodschap voor iedereen is. Van jongens, zorg dat je op het plateau komt. Zwem er anders mee heen. <laughs> Zorg gewoon dat je er komt. En uh, wees onderdeel van degene die...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 bij God te horen. Mm -hmm. Ja, binnenkort sta je ook weer met uh, Glodistoel, uh, hoorde ik, in Haarlem. Ja. Is Wanneer goed. is dat? Uh, dat is uh, 14 juni. Vanaf 2 uur staan we voor het raadhuis op de Grote Markt in Haarlem. In Haarlem. En hoe laat kunnen we uh, jullie ongeveer daar vinden met de groep? Nou, wij staan daar 2 uh, uur, 3 uur, 4 uur, ongeveer die tijd. Ja.